Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bij een helikopterongeluk heeft een hoofdwond en brandwonden op zijn benen. Bij het helikopterongeluk in het noorden van het land vielen zes doden... onder wie de ambassadeur van Noorwegen en een aantal echtgenotes van ambassadeurs. De Pakistanse taliban zeggen dat zij de helikopter hebben neergeschoten... maar volgens minister Koenders is het nog te vroeg om te concluderen dat het een aanslag was. Bij de Britse parlementsverkiezingen heeft de conservatieve partij van premier Cameron de absolute meerderheid behaald. De conservatieven kunnen dus alleen gaan regeren. Premier Cameron bedankte Nick Clegg van de liberaal-democraten met wie hij de afgelopen jaren heeft geregeerd. Clegg stapt op, net als de leider van Labour, Ed Miliband, en de leider van de anti-Europese partij UKIP, Nigel Farage. UKIP behaalde maar één zetel en Farage kreeg zelfs in zijn eigen kiesdistrict niet genoeg stemmen voor een zetel. De Arabische coalitie die luchtaanvallen uitvoert in Jemen heeft de inwoners van Sada opgeroepen de stad te verlaten. De coalitie wil opnieuw stellingen in het gebied bombarderen van de Houthi-rebellen die zich in de stad hebben verschanst. Aanleiding voor het opvoeren van de luchtaanvallen is een aantal incidenten bij de grens tussen Jemen en Saoedi-Arabië. Saoedische steden werden bestookt door rebellen. En in België wordt de verjaringstermijn voor misdrijven waar levenslang op staat verlengd. De ministerraad heeft het wetsvoorstel goedgekeurd en verwacht wordt dat het parlement ook instemt met een verlenging van 30 naar 40 jaar. Zo is er meer tijd voor het onderzoek naar de bende van Nijvel. Die bende pleegde in de jaren 80 zeer gewelddadige overvallen. en Daarbij werden 28 mensen gedood en meer dan 40 mensen raakten gewond. Daar is nog niemand voor veroordeeld het weer vanavond en vannacht meer buien, morgen veel wolken... en vooral s ochtends en s avonds buien mogelijk. Smiddags wat droger en wat zon en 13 tot 18 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Files met minstens 10 minuten vertraging zijn te vinden op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopendiemen 9. Op de A4 Den Haag-Amsterdam na een ongeluk bij Sloten 6 kilometer file. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A9 Amst Amstelveen naar Diemen bij Knopendiemen 5. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht West 6 kilometer. Op de A15 bij Spijkenisse 6 kilometer richting Europort. De N210 Rotterdam-Schoonhoven voor de A16 2 kilometer. En de N236 Hilversum naar Weesp voor Weesp 3. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met, met met nu. U. Zandvoort draait door. En dat je luistert. Welkom terug, luisteraars bij uh, het tweede uur van ZFM draait door. Uh, heel gezellig hier in de studio, maar dat zal de tijd van het seizoen wel zijn. What's your name? Ja, hij ziet er helemaal niet uit als een zombie, Callum Blundstone. En hij zingt ook niet als een zombie, maar het is wel een zombie. Want uh, van die groep maakte hij deel uit in de jaren zestig. Callum Blundstone, u kent hem allemaal van Old and Wise, staat ook ergens op mijn uh, iPadje, uh, Willem. En straks misschien ook uh, leuk om te draaien. Luisteraars, welkom terug bij Zandvoort Rij. Door met een R, een rollende R. Ze denken wel eens dat ik uit Rotterdam kom ook Heb ik een rollende r over me? Of wat lijden? Er wordt, er wordt, er wordt er, er, er, een nee geschud zeg maar. Nou, je praat toch wel een met een accent, hè? Een beetje, beetje met een accent, wel. Ja, toch wel. Toch ja, maar wel een wel beetje. Ja. Nog meer dan ik door. Nou, dat <gulft> ik <is>, doe. Dat, <gulft> het dat, maar dat is geen Sandvoort, volgens mij. Hoezo? <gulft> uh, lieve luisteraars, uh, hier in de studio te gast... Uh, Leo Miesenbeek en uh, Wijnand Burger. En zij hebben ons uh, het eerste uur uh, uitgebreid geïnformeerd... als het gaat om... Uh, uh, de moederdag van aankomende zondag. En de, de leuke manifestatie die gaat plaatsvinden in het dorp. Uh, want er kunnen moeders aanschuiven aan een grandioze ontbijttafel. Dat gaat allemaal om 11 uur s ochtends beginnen. En het is om een uur weer afgelopen. En u kunt op de website kunt u, uh, alle informatie terugvinden over hoe en wat. En het is dan de nationale moederdagbrunch.nl. Uh, de moet er niet voor. Het is gewoon nationale brunch, punt, lunch, Sorry. Ja, of oh, nee, Bruns. Nee, Bruns. Nationale Moederdag brunch, alles aan elkaar geschreven.nl. Nou, op die site kunt u alle informatie terugvinden. Het gaat vast een hele gezellige boel worden aankomende zondag. En hier in de studio ook. En u bent het van ons gewend, de twee uur van uh, Zandvoort draait door, is altijd uh, de stamtafel. En aan die stamtafel zo blijven de meestal de gasten zitten die ook het eerste uur aanwezig uh, waren. En dat is in dit geval ook zo. Daar zijn we heel blij mee. Dat, dat, dat zijn hun, hun minder, zo te zien. Nee, <laughs> nee, nee, nee nee wel met plezier, maar niet gepland. Niet, <laughs> nee. Maar een hele, ik, ik zal jullie niet meteen voor het blok gooien. Een ah, ja. heel eenvoudige, simpele vraag aan u, aan u allen. Wie er antwoord wil geven, mag antwoord geven. Hoe vaak uh, kijken jullie per, avond, uh, per week, s'avonds, naar uh, de actualiteit? Naar het nieuws, naar het nieuwsuur, naar, naar het journaal? Alle, alle journaals, elke dag. Alle journaals? Als s avonds, ja. ja. Oké. Okay, en, uh, en af en toe kranten, of kranten lezen. En één Vandaag en zo, dat volg je ook ja. Ja. Ja. ja. Dus je bent wel, wel geïnteresseerd in wat er aan nieuws gemeld wordt elke dag? Ja. ja. Uh, is het nou zo dat je liever naar actualiteitenrubrieken kijkt dan naar uh, entertainment? Of is het een mix van 50-50? Uh, ja, -50, zeg maar? nou, een mixje. Een mixje, ja, ja. Het is wel leuk om op de hoogte te blijven via de actualiteit of via televisie... Maar als er wel dit thema bij zit. De wereld draait door of dat soort programma's. Ja. Is dat best leuk? Ik aan kijk even naar mijn oude. Naar onze andere gast, dat is Wim Burger. Wijnland Wijnland -Burger. Ja, ja. Die, ik, ik ben een Wijnland-burger. Ja. Ik ben in de war met onze, onze Wim die achter de, de knoppen staat. Ja. luisteraars, Die staat helemaal afgesloten. <lacht> Wijnland-burger. Ja, ja, dus, ja, hij de, is wel burger, maar, maar <lacht> uh, het is weer een heel andere burger. Dat... Ja, een, burger, burger. een burger Een burger, burger ja. Maar ik ben wel degene geweest die van Bruis hun werkwoord gemaakt heeft. Oké. Okay. Oh. Ik, Bruis, jij, Bruis, wij hebben gebruist. Oh. Dat wij oplossen. Ja. Hey, uh, Wijnand, uh, jij, jij zit een beetje in de journalistiek. Een uh, beetje, ja. Uh, is het ook zo dat je voor die Heemsteeds krant waar je voor werkt... luisteraars en die ontvangt u trouwens hier in Zandvoort ook, want die wordt hier ook verspreid. Uh, uh, is het nou zo dat je, dat je echt een lokaal nieuws verslaat? Uh, ja, ik doe alleen maar nieuws uit Zandvoort. Wat hier gebeurt. Dus. Wat, wat hier gebeurt, ja. ja. En hoe, hoe, hoe gaat dat? Ga je dan ochtends op pad uh, door het dorp? Of, of, of heb je, nou, uh, je zo'n bakkie waar je alle politie-signalen en uh, brandweersignalen en alles wat in de regio gebeurt op kan ontvangen... waardoor je alert ergens naartoe kan uh, gaan... Uh, uh, wanneer er iets gebeurt en je dat opvangt? Hoe, hoe is dat? Uh, nou, het gaat meestal 50-50. Dus ik heb uh, uh, de helft doe ik eigen onderwerpen, wat ik interessant vind. En de andere helft krijg ik dan op uh, van, de, van de redact... Van de redactie. Oh, Oké, okay. oh, je wordt gebeld door je, door je werkgever? Ja, gemailed. Dus. Maar hoe weten die die informatie dan? Want het, nou, die krijgen ze ja, allemaal persberichten en zo. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, goed, je volgt natuurlijk alle, alle websites en alle gemeentewebsites. Je hebt cfm, ja. je hebt houdersdagblad. Ja, ja. Dus en ben je, ben je een beetje politiek geëngageerd? Uh, ik volg de Sandvors-politiek. De Sandvors-politiek. Ja. En dan met name welke partijen? Uh, ik volg alle partijen. Alle? Uh, ja. Je bent echt van de partij dus. Ja, ik ben... Hé, uh... hey, maar luister. Uh, uh, wat is er op dit moment... Uh, naar, jou, naar jouw beleving... het meest uh, actueel... hier in Zandvoort? Uh, als het gaat om uh, wat er bijvoorbeeld in de Raad wordt besproken. Is, zijn het de windmolens bijvoorbeeld? Uh, nou, dat is natuurlijk... wel een item. Ja. Maar uh, ja, wat ik... momenteel vind, dat er heel erg weinig... Uh, nieuw beleid... Uh, ontwikkeld wordt. Beleid, uh... Nieuw beleid. Ja. Dus, dus... Maar gaat het dan om infrastructuur? Of, wat bedoel je daar precies uh, mee? Wat voor beleid? Nou, het gaat eigenlijk om... Uh, uh, om uh, we hebben nu een hele andere politieke aardverschuiving. Hè? Mm -hmm. En dan verwacht je ook... Ja, god, uh, we hebben de oudere partij... is de grootste partij van, van Stanford geworden. Ja. En dan denk je van... nou, die gaan misschien iets doen voor ouderen of zo. Ja, ja. Maar er gebeurt helemaal... Uh, nou, laat ik zeggen, achter de schermen misschien wel, maar mm -hmm. wij merken er niet veel van. Maar ja, de, de politieke verhoudingen, zeg maar, de, het aantal de raadsleden ten opzichte van de rest, wat de oude partij betreft, ze zijn dus de grootste geworden. Ze zijn de grootste, Maar uh, uh, uh, ten, ten opzichte van de andere partijen, uh, welk percentage maken ze dan uit van de totale raad, zeg maar? Uh, nou, ze waren in, in, in beginsel waren ze, hadden ze vijf raadslezels. Ja. Uh, en nu is dan, omdat Han Cohen overgestapt is naar uh, mijn buurman hiernaast, okay. uh, hebben ze er dus nog maar vier. En, uh, vier, zetels. Ja, vier zetels. En, en, en uh, uh, totaal, uh, totaal aantal raadsleden? Uh, dat zijn er 17. Oké. Okay. Uh, dan heb je dus 25% van de stemmen te pakken als je. Uh, ja. uh, um, um, hoe, hoe komt het dat er niks van de grond komt? Komt het ook niet door de, door de minderheid die ze vormen? Uh, nou, ze hebben dus een coalitie met, het, uh, met uh, de CDA en met uh, D66. Ja. Dus uh, ze hadden dus alle tijd om een, uh, een raadsprogramma te ontwikkelen. En mm -hmm. dat zouden ze ook doen. Ja. Maar uh, tot mijn grote verbazing uh, was dat op een gegeven moment... Uh, kwam er maar geen raadsprogramma. Mm -hmm. En toen uh, kwamen, zeiden ze van... nou, we gaan nu maar een kerntakendiscussie doen. Een kentakendiscussie is dus een discussie van uh, uh, welke financiële mogelijkheden heb Zandvoort. en wat is belangrijk en wat gaan we dan doen. Nou ja, precies de, de kerntaken, dus de, de meest belangrijke taken meest belangrijke die, taken, die je vanuit je budgetaire mogelijkheden ja, uitgevoerd, uh, kunnen worden. Uitge, uitgevoerd kunnen worden. Het is ja. natuurlijk ook best wel heel moeilijk om, om... Waar je ook de mogelijkheden hebt om wat keuzes in te maken. Mm -hmm. Niet ja. alle taken zijn keuze, want er zijn ook wettelijke taken die je gewoon moet uitvoeren. Die je ja. moet doen, maar je hebt daarnaast heb je dus een keuze wat je, wat je kan doen. Maar ja, dat komt ook helemaal niet uh, van de grond. Nou is Zandvoort natuurlijk uh, niet zo goed uit de verf gekomen... als het gaat om uh, de kwaliteit als badplaats. Er is een onderzoek geweest uh, naar een aantal uh, kustgemeenten. Uh, uh, en dat lag dan met name, althans, die, die, uh, dat idee heb ik aan de infrastructuur. Dus aan, aan, de, aan, de, aan de aankleiding van het dorp. Dus uh, zeg maar... De ja, heel, de ja, heel... ja, meer aan de gebouwen. Hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus... dus daar ligt natuurlijk een belangrijke taak om dat, om dat bijvoorbeeld te verbeteren. Nou, zijn ze tussen het stationsgebied, heb ik begrepen. en de boulevard bezig om, om dingen uh, aan te passen? Hè? Ja, de entrée van Zandvoort. De van Zandvoort. Ja. Wat, uh, weten jullie wat daar precies gaat gebeuren in detail? Of? Uh, nou ja, dat is ook natuurlijk weer zo'n een, een kwestie. Van, uh, ze zouden het zwembad zouden ze gaan slopen. en uh -huh. ze zouden die bovenbouw, weet je wel. van. Uh, uh, maar uh, zouden problemen met de erfpacht. Oh. Ja. Uh, dus de, die loopt pas over vijf jaar af. Dus zijn er zijn weer juridische problemen die dan uh, ja. een, een, dus, een dus, en toen hebben ze besloten he? van? Nou, we gaan eerst die, die onderdoorgang, die gaan we dan maken. Ja. En dan moeten ze over vijf jaar moeten ze dat weer helemaal overnieuw, want dan wordt die bovenbouw gesloopt en het zwembad. Ja, ja. Dus ja, dan moeten ze weer helemaal overnieuw beginnen. Dus. Mm -hmm. Best wel heel gecompliceerd is het allemaal is heel gecompliceerd. Ja. ja. Uh, ja, kerntaken, discussie. Uh, maar zelfs dan komt er nog geen concreet beleid. Er uh, is dus, uh, dus zelfs nog geen kerntaken-discussie. Die oh. ah, De kerntaken-discussie is, is er nu wel. Ja. Die wordt ja. wel gevoerd. Maar is nog geen discussie. wordt wel gevoerd. Maar er is nog geen. Wel gevoerd, dus is nog nog geen nog niet, nee, nee, dat zal, is nog dat niet zal ge rond, gepresenteerd. Einde van dit jaar uh, ja. zal het ongeveer rond zijn, denk ik. Ja, maar dan zijn we alweer op de helft van de laatste periode. Ja, van de wat, en, is Wat is de grootste partij in de Wat zeg Wat is de grootste partij? Dat is de oude, oude partij. Ja. Ja. Ja. En daarna komt? Uh, daarna komt D66. D66. D66. Die hebben, die hebben uh, landelijk, in allerlei gemeentes en uh, ook bij de provincie en zo... best wel een hoge score gehaald, hè? Ja. Dat is heel goed gegaan. Ja. Heel goed dus. gegaan, ja. En, en zijn jullie daarmee eens? Ik, ik kijk mijn gast even aan. Ja, ja. ja de, de, de, kiezer, de kiezer kiest, hè? Dus... Mm -hmm. De heeft het altijd gelijk. En, en, ja, die hebben in feite inderdaad altijd gelijk. Ja. Ja, ja. In, niet altijd in onze ogen natuurlijk, want we nee. zijn niet van die partij. En je zal het mo wel moeten respecteren dat als de kiezer daarvoor kiest, ja. dat is in Zalvoortuin natuurlijk ja. ook zo ja. geweest. Dus Zou dat nou komen door, door het landelijk uh, klimaat, wat er eerst als het gaat om. Uh, uh, want, uh, ja, mensen kijken naar de televisie en zien dan uh, de populariteit van bepaalde politici in Den Haag. En stemmen dan ook uh, lokaal uh, in de gemeente op die partijen. Voor, voorbeeld had je met de ja. provincies natuurlijk. Hè. Provinciale ja. staten was het ja. natuurlijk heel duidelijk dat landelijke politici zich heel erg bemoeiden met die, met die verkiezingen. Ja. Met het gevoel dat ze natuurlijk al een beetje gekaapt worden, hè, die, die verkiezingen. die worden ja. Maar dan kijk ik even naar Wijnland Burger. Jij bent bij uitstek interesseert je natuurlijk. Uh, uh, toch wat gedetailleerder voor wat er gebeurt... Uh, dan zal jij niet zo meeloper zijn, denk ik. Dan zal jij echt, echt wel jouw keus bepalen op de partij... die dan hier lokaal iets kan betekenen. Uh, mijn persoonlijke keus? Ja? ja, die maak ik liever niet bekend. Nee, dat hoeft dat niet. Dat zo bedoel <laughs> ik het niet. Uh, ik vind als journalist moet je neutraal blijven. Ja, maar je bent, maar je bent uh, geen meeloper in de zin van dat je kijkt wat er in Den Haag gebeurt... en dan stem je maar op de partij die, die je daar het meest aanspreekt, zeg maar. Nee, dat uh, nee. Nee, nee, nee. Hoe is dat met jou, Leo? Uh, uh, voor de luisteraars uh, nog eventjes: uh, Leo Miesenbeek, hij is de gast hier in de studio bij Zieve Zandvoort. en Wijnland Burger, luisteraars. Ja, maar Leo is, Leo is natuurlijk uh, buitengewoon raadslid voor, uh, voor een uh, lokale partij, gemeente blijft. Ja, ja, ja. Dus, ja. ja. Nou, ik heb bij mijn gedachten ook wel bepaald door landelijk beleid door. Mm -hmm. Toch, maar ik kijk wel heel uh, lokaal. Ja. ja. Uh, hoe, hoe, hoe vind je de sfeer in de gemeenteraad? Is het, uh, de onderlinge sfeer? Ja, ja ik stel eigenlijk net gaan vragen die ik moet stellen nou, okay, je, heel raar, je kunt wel uh, ja. vragen maar het heel moeilijk op antwoorden ja, ja. ja, nou, het was ja maar de... je, kan, je kan wel zeggen van nou ik heb het naar mijn zin of wat uh, ja. allemaal maar het, kijk het dit is dus een hele verschuiving want uh, de VVD die zijn van, uh, van vier zetels naar drie of zo wat is de vijf uh, ja ja de vijf die zijn er drie vijf die zijn van vijf naar drie mm. en de PVDA die zijn van twee naar één mm -hmm. En die hadden dus, in het begin hadden ze daar uh, wel vreselijk, in de raad hadden ze daar vreselijk veel moeite mee. En toen werd er, in, uh, er werd helemaal niet leuk gediscussieerd. Maar op het ogenblik uh, is dat, vind ik dat uh, veel minder en wordt er wel inhoudelijk uh, gediscussieerd. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dat eventjes, de lokale politiek. Uh, ik kijk Willem uh, aan. Willem, heb je nog een stuk muziek voor ons? Ik ga zo kijken wat ik in de koektrommel op liggen, maar uh, ik, heb, ik heb nog wel iets. Een Hebben, oud nummertje. Ja, ja schudde, Schud in die koektrommel. Nee, dat kan niet. Ze zijn schaalkoekjes en die gaan stuk. Dat moet je niet doen. Dat ga je draaien voor ons, Willem. Ik heb voor jullie uh, Mama's en de Papa's een uh, Californiën dreaming. Sorry? In de uitvoering van Diana Kroll. Kijk eens aan. Jij weet dat oh, natuurlijk. Ja. I wasn't to a church Mooie muziek heb jij voor ons meegebracht, man. Het kost een paar cent, maar dan heb je wel wat. Ja, Diana Kroll En ik hoorde zojuist van, uh, van mijn buurman hier. Dat is uh, Wijnand Burger. Dat uh, Diana Krol uh, is getrouwd met Elvis Costello. Weer wat geleerd. En uh, het leuke is dat ik... Dat vertelde ik net ook aan, uh, aan Wijnand. Dat ik er naartoe ga. 9 oktober komt ze hier in Nederland. Komt ze zingen in het Doelen in Rotterdam. En ja. u heeft zojuist kunnen horen, luisteraars... wat een prachtige stem ze heeft. En wat een, wat een heerlijke muziek ze maakt. Een hele aparte uitvoering van... California Dreaming, zoals we dat kennen van de papa's en de mama's. Een piano kan ze spelen. Ook nog. Als de beste. Ja. Als de beste, ook nog. Ja. Ja, het is ook een beetje een, een dame die haar spoor in de jazzmuziek heeft, Klopt, ja. uh, heeft verdiend. Hè? Dat heb ik begrepen. Uh, zojuist uh, sprak ik luisteraars met Leo uh, Misebeek en Wijnand Burger... over de lokale politiek. Uh, we gaan er niet te, te gedetailleerd op in. Het gaat om uh, het feit dat er een, nog een kerntakendiscussie op gang moet komen, in eerste instantie over de belangrijkste onderwerpen... die uh, uh, aangepakt moeten worden als het gaat om uh, het maken van beleid. En uh, het geld wat je daarvan heeft, want dat, is de, dat speelt natuurlijk de allergrootste rol. Geld is uh, ja, uh, het massmiddel all over the world... waar uh, mensen afhankelijk uh, van zijn om uh, dingen te realiseren. Uh, ik wil het met jullie uh, even hebben over uh, wat actualiteiten... zoals die afgelopen week voorbij zijn gekomen. Dat nou, denk ik in de eerste plaats. En dat is niet zo'n leuk onderwerp. Uh, uh, die die zwanenhetsen, die, die, die mensen die uh, uh, zwanen uit sloten uh, trekken... Uh, die beesten de pinnen uitrukken. Kortom, die, die beesten mishandelen. Uh, uh, ze, ze laten ze wel leven. Want ze worden nou doorverkocht aan, aan uh, andere landen, heb ik begrepen. Er wordt er worden vrachtig geld aan verdiend. Ik weet niet, hebben jullie het gezien? Nee, zeg maar rond uh, niks. Maar... Hebben, oh, nee. Oké, okay, ja, nou goed. Dat, ik gooi het. Dus ik het het volg niet alles. Nee. Nou, dit, dit is een walgelijk gezicht. Ik, uh, ja. Willem, ik, ik, ik, gevoort ik, gevoort ik Kijk jouw kant even op. Heb, heb jij iets meegekregen van die zwane jacht? Was hier in Zandvoort? Nee, niet in Zandvoort. Maar dat ja, was een te te tijdje ver. geleden dan weer, bedoel je? Nee, dat was de afgelopen ja. weken. Uh, nou, wie? weet je, het heb een nadeel van dat ik nachtdiensten draai. Ja. Neem maar echt serieus. Alles wat ja. overdag gebeurt, gaat langs je heen. Ja, ja. En s'nachts kijk je eigenlijk weinig journaal. Uh... Nou, dat, dat, dat, zijn, dat zijn gewoon mannen die dus rustigloos die dieren mishandelen... echt uh, bij hun volle bewustzijn slagpinnen uit de, uit, de, uit de rukken, die beesten vastbinden. Uh, sommige zwanen overleven dat niet. Die, die beesten worden zo in een auto ingegooid. En dan zie je sommige zwanen, die zijn gewoon dood. En er is een, een dierenarts in het oosten van het land... en die heeft zich het lot van die dieren natuurlijk aangetrokken... en die probeert dan uh, campagne te voeren... tegen die mensen die dat, die dat allemaal doen met die zwanen. Ik zeg steunen die man. Absoluut. Nou, het, is een, het is een vrouwelijke dier. Maar die vrouw, is, nee, die, vrouw. Die, die vrouw is ook al aangevallen door die. Uh, die heeft al klappen gehad van, van die. Uh, van die zwanen. Ja, het heeft een bepaalde naam. Uh, zwanen. zwanen uh... Nou, ik kan even niet te, het is in ieder geval, geval... Wel te walgelijk om het erover te hebben. Ja, het is echt te walgelijk om het erover te hebben. Ik zal je vertellen: uh, als ik zo'n. Ja, dan, maar ja moet, moet ik eigenlijk ook niet zeggen. Ik, wou, ik nee, ga ik niet zeggen. Ik ben geneigd uh, als ik zo'n iemand tegen zou komen. Nou goed, maar dan ga ik niet <lacht> zeggen wat ik, wat ik dan zou doen. Ik vind het echt vreselijk. Ook mensen die, die bij bijvoorbeeld bij paarden. Uh, uh, ja, Ijzeren voorwerpen bij zo'n dier uh, in zijn edele delen steken. Ah, ja, dat is Want, Elke vorm van, van dierenmishandeling ja. is toch een. Uh, ja. Ziekelijk gebeuren. Ja. En, ja. Zeker. Ja, moet je daar verder over zeggen? Ik bedoel, ja. Zullen er zullen altijd mensen blijven zullen, die al, dat ja. doen. Nou, nou we toch ja. over dieren. hebben is wel even leuk om te melden. Dat is dan wel weer leuk. Uh, van de week had ik het met mijn vriendin thuis over vossen... Die uh, lopen hier over straat. Ja. ja, nou, dat wilde ik net zeggen. Want uh, ik zei tegen mijn vriendin. Uh, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n soort dier. Dat had ik ook nog nooit. Uh, in de natuur gezien, wel. In dierentuinen en zo natuurlijk. En uh, op Facebook verschenen er van de week foto's van een dame. Die had hier in, in het duingebied uh, gewandeld met haar honden. En die kwam tamme tegen. Die, die kwamen gewoon naar je toe. En uh, die kon je gewoon voeren. Maar het en, zijn en, geen tamme vossen hoor. Die bestaan niet. Vertel maar, wat, wat, wat is het dan? Nou, het is die, die zijn gewoon veel meer gewend hier aan mensen als in andere gebieden doen. Ja. Dat hebben wij hier met de herten natuurlijk dus precies hetzelfde. Ja, ja. Dat ze hier al, uh, de, de woonwijken binnenkomen, ze raken steeds meer gewend aan mensen. Ja. Maar wat ik, je wilde vertel, wat, jullie, wat ik jullie wilde vertellen is dat. Uh, ik had het met haar of Ik zeg, ik heb zo'n beest nog nooit gezien, wel op de foto nu. Uh, op Facebook zag ik zo die vrouw die hier aan het voeren was. En wat gisteravond reed ik, Willem, hier vandaan vanuit jouw programma. Reed ik naar huis op de Zandvoortsalaan. steekt Steek er fors voor mijn auto over. Ja, meen ja. ja, toeval. Bestaat niet, zeggen ze. Nee, anders, ja, ja, goed, maar dat Nou, het ligt, het ligt er wel aan welk gedeelte van Zandvoort dat je ze tegenkomt. Want ik ben een keertje in Haarlem tegengekomen. Daar heb je een chemische fabriek van industrie. Dus... Me er zit wat in de grond daar, weet ik veel. Waar dus die beesten, die krijgen daar wel een tik van. Zeg maar, die konijnen en... en, en in de, de waterpolen of zo? Nee, nee, nee. Ik zag, een, gegeven moment zag ik een, een een groot konijn met een in zijn bek weglopen. En ik dacht, nou, de, de natuur is gek. <laughs> maar waarschijnlijk komt dat omdat er iets in de grond zit. Ja, of iets. Wat ja, je zelf je, wat, uh, had gedronken, gedronken wil. Ja. <laughs> nou, waarschijnlijk koffie, jongens. Ja. Want, uh... <laughs> nou, hebben we hebben wat in die koffie gezeten, hoor. Er staat wel cognac in, of zo. Mijn volgende vraag aan jullie is: uh, is jullie zelf uh, iets opgevallen de afgelopen weken uh, in het nieuws waarvan je zegt van nou, daar heb ik nou echt, uh, daar ben ik echt eens even over het nadenken gegaan. Of daar heb ik een discussie over gevoerd met vrienden of kennissen. Nou, wat, wat wel indruk gemaakt heeft, is wel uh, onder andere de aardbeving in Nepal. Ja, He? dat is inmiddels al twee weken geleden, geloof ik, toch? het Eén week. Maar het maakt nog steeds indruk. Ja. Alles wat je erover hoort. En, uh, ja, ja. En, en, is... en zo wonderlijk dat daar de, de hulp van uh, de lokale instanties, de regering, en, en, uh, dat die maar niet op gang komt. Hè? Zou dat nou ja, aan corruptie nou, nee. liggen? Nee, nee, ik denk dat die arme die mensen, de landen, zijn gewoon arme. Ja. ja, die hebben gewoon geen de middelen niet om, om uh, hulp te bieden. Plus, uh, plus, de, plus de infrastructuur. De infrastructuur is uh, natuurlijk heel slecht. Ik bedoel, hier hebben wij alles geregeld, maar dat, daar niet. Niets kledel. Nee. nee. Dan moet je ja, toch maar, in die niet komen. Ja, maar toch, als je de reacties dan uh, op het nieuws uh, van die mensen zag, boos op de overheid, dan zou je zeggen: van, nou, dan verwachten ze toch bepaalde uh, zaken van hun, van hun regering, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, dat is ook een beetje een logische reactie. Je verwacht eigenlijk ook wel wat natuurlijk van, de, van de overheid. Ja. ja. Maar, ja maar, maar, maar is dat wel realistisch? Hoe kunnen ze het wel bieden eigenlijk? Kunnen ze het wel. Uh, ja, en nou is er natuurlijk... 8 miljoen was er geloof ik in eerste instantie opgehaald. Dat zal inmiddels wel gegroeid zijn, misschien wel over de 10 ja, ja. miljoen. Maar we uh, hopen dat het goed besteed wordt. Ja, maar dat, dat was mijn volgende vraag. Hoe denken jullie... Uh, hoe veilig dat het is als het gaat om... Uh, het, het, uh, ja, het besteden van dat geld in die landen. Uh, doe ik natuurlijk op corruptie die daar uh, ja, plaatsvindt. Zou dat veilig zijn... Uh, Laat in ieder geval, een deel, in ieder geval wel ter plek komen, dan heb je in ieder geval een deel geholpen. Ja, ja. Als je helemaal niets doet, ja. ja dan weet je dat er niets gebeurt. Er was voor de weken meneer op televisie vertelde dan wel eerlijk van ja, 10% ongeveer van uh, wat er wordt opgehaald, dat wordt besteed aan. Uh, aan uh, uh, betalen van mensen die uh, activiteiten ontwikkelen. om En 90% zouden dan echt daadwerkelijk naar, naar, uh, uh, naar hulp gaan. Als dat al zo zou zijn, zou het wel heel mooi zijn. Ik denk yeah, ja. dat het een heel erg ja. optimistische schatting is. Jo. Dat ze dat niet halen. Lijdals, maar goed, als zij dan 500% zijn. Uh, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Want ik, ik zie jou bedenkelijk kijken. Nou, ik vind altijd met die rampen van... Kijk, er zijn nu een heleboel Nederlanders bij betrokken en dan is er heel veel aandacht uh, bij, bij de pers. Maar als er dan eens iets gebeurt ergens ver weg, mm -hmm. wat eigenlijk uh, net zo erg is, ja. uh, dan hoor je er veel minder over. En dat vind ik altijd jammer. Maar ja. nou, er is natuurlijk nogal wat loos in de wereld, he? want Nepal is een zwaar getroffen gebied, maar in allerlei landen zijn er natuurlijk verschrikkelijke dingen aan de gang. He, de drenkelingen die we natuurlijk hebben tussen, tussen Syrië en uh, Lampedusa, Italië. Van de week zag ik weer een uh, route die nu populair schijnt te worden via de Balkan. Zie je allerlei vluchtelingen uh, lopen vanaf uh, de locatie waar ze uh, vandaan komen qua bewoning. Lopen via Balkanlanden helemaal uh, uh, naar de grenzen van Europa toe om, om, om vrijheid te vinden. Ja. Worden uitgebuit door taxichauffeurs onderweg die dan 500 euro vragen voor een taxiritje... van bijvoorbeeld 20 kilometer om weer een stukje verder op te komen. Walgelijk, walgelijk hoe, hoe mensen elkaar uh, ja, dit aan kunnen doen. Ja, maar je moet natuurlijk rekenen. Die ja. mensen daar hebben natuurlijk ook, ook al haast niets. Hè? Dus je hoeft er niet goed te spreken wat er gebeurt. Ja. Het is uh, er wordt misbruik gemaakt van de situatie word, ja, ja, misbruik. Ja. En, en, en, je kunt het, misschien als je het goed uitlegt, kun je het wel begrijpen ook. Maar ik bedoel... Ja. Het is het ook inderdaad niet uit te leggen. Eigenlijk meer, niet echt uit te leggen. Niet uit te leggen wat er gebeurt. Ja, als je zin, dat er gaat, zijn we toch in de hele wereld of verkeerd bezig met dingen verdelen? Ik bedoel, hier ja. hebben we een overdaad en we hebben veel te veel eten en we gooien dingen weg. Ja. En aan de andere kant van de wereld gewoon mensen te weinig hebben. Ik bedoel, ja. Die vluchtelingen die er zijn, dat is ook iets waarvan je denkt... Van, hoe kan het eigenlijk, waarom laten we dat gebeuren? Mm -hmm. waarom? waarom? We maken ons hier druk over en terecht over windmolens... en we maken ons terecht over auto's... en we willen ons tuintje netjes hebben. Maar uh, die hele grote achtertuin in het zuiden van Europa... daar, uh, daar doen we helemaal niets aan. Daar, we, uh, daar is gewoon armoed, ziektes en alles loopt daar. Als ik daar geboren zou worden, zou ik wel weg gaan denken. Nee, en als je, als je er niets aan doet, dan komen die mensen vanzelf hier... Dus eigenlijk door door niets te doen nodig ze uit om hier naartoe te komen. Ja. Ja. En dan vervolgens komen ze hier naartoe en dan zeggen we van ja, maar je mag hier niet komen. Ja. We sturen je weer terug. Ja, neem nou het beleid wat de Nederlandse regering ingezet heeft. Ik bedoel, Je gaat maar gewoon terug. Waar naartoe? Waar moeten die mensen in heen? omheen? Wat hebben mm -hmm. ze helemaal niets meer. Je kan maar roepen van ga maar, ga maar terug, ga maar terug. En uh, waar naartoe? In ja, wat? je doelt nu op die bed, bad en brood regeling. Volgende ja, bed, Volgende onderwerp. het volgende onderwerp wordt automatisch aangesneden. Ja. <laughs> Als je erover nadenkt, dan denk je, het gaat toch helemaal, ja, het nou, nou, het helemaal was, niet? Het was gewoon een, een politiek probleem. Ze moesten een of andere compromis ja. zoeken. Ja. Maar ja, wat, wat, wat volkomen onwerkelijk en onreëel is... Niet uitvoerbaar. Ja. Bedoel, nee. En dan roepen allerlei gemeentes roepen van... het kan niet, het kan niet. Maar ja, het, kabinet, over, het kabinet, dan, kabinet moest niet vallen. Nee. Hierover. nee. Nou, en daardoor komen zoiets, maar kun je nagaan waar dus de belangen liggen? Ja, ja. Ja. Dus niet liggen niet bij de oplossing. De belangen liggen er anders. Ja, ja. ja. ja en mensen met de meeste macht... Ja, die, die uh, trekken toch... Uh, meestal ook uh, het langste eind. Toch, of het kortste eind wat was het nou? Nee, Het langste eind. Ja, het langste eind. <laughs> het langste eind. Ja. Ja, een probleem wat op, toch op ons afkomt, denk ik. Als ik naar al die vluchtelingen kijk die toch Europa proberen te bereiken. En ja, ik denk ook de bevooroordeling ten aanzien van die mensen... dat komt natuurlijk ook een beetje doordat er door een hoop van die mensen zo arm zijn... dat ze in de criminaliteit belanden. Als je bijvoorbeeld mensen uit het Oostblok bekijkt... nu de grenzen hier open zijn, het Schengen-verdracht... in het oosten van het land veel overvallen aan huizen en zo... Maar als je die mensen hier naartoe haalt, ja? he, want je laat ze in principe toch toe. Mm -hmm. Dan moet je een groot hek om het land heen zetten, en dan laat je ze niet binnen. Ja. Maar je laat ze wel naar binnen toe. Vervolgens ga je ze niet geven. Ja. Je laat ze in een, een garage onderdak uh, en anders. Of je zet ze op straat. Ja. Onder die mensen van leven. Die moeten ja. ergens. Dan ja, Dan ga je toch stelen? Als je ja. niet hebt, nou, ga je toch stelen. Nou, dat, dat denk ik niet zo. Ik denk dat ze wel allemaal verdwijnen in het Zwarte circuit, in, in baantjes die, uh, die, die zwart betaald worden en zo. Ja, maar dat is, ja. dus, dat maar is dus ik dus fout. Niet, ik geloof niet dat die allemaal vervallen in criminaliteit. Dat kan je niet stellen. Nee, maar, maar onze, nee, onze bevooroordeling... dus hoe je, hoe je naar die mensen kijkt... Uh, die wordt daar wel sterk door beïnvloed. Want uh, een hele hoop van die mensen... als je naar een opsporingverzorg kijkt bijvoorbeeld... dan zie je toch een hele hoop uh, allochtone mensen... Uh, uh, die, die deel uitmaken van het programma. Uh, ook, wel, ook wel gewoon Nederlanders en zo... die in de criminaliteit zitten. Maar, maar het merendeel wat ik voorbij zie komen... Uh, ja, het... En, en daardoor, of het nou terecht is of niet, maar daardoor ontstaat, ontstaat een bepaald beeld. Zet, ja, ja. ja dat, maar ja, ja, dat, dat is misschien ook zo, maar het zijn ook bijvoorbeeld de, de omstandigheden. Want bijvoorbeeld die, die tweede generatie of de, en derde generatie Marokkanen, mm -hmm. die, hebben, ja, die hebben toch bepaalde moeilijkheden, die zitten tussen twee culturen in. Ja. En daardoor uh, zijn ze... Nou, de, de vierde generatie zal misschien alweer beter gaan. Ik bedoel, ja, dat is een tijdelijk verschijnsel, denk ik. Uh, maar hoe tijdelijk, hè? Want het kan wel eens heel lang duren voordat... Uh, uh, ja, uh, maar ja, gewoon Weet je, werk is het toverwoord natuurlijk, nou. ja. ja. als, als mensen werk hebben en werken... Ja. En er zijn een heleboel... Uh, van inkomen kun je leven. Ja. Eigenlijk is dat gewoon... Dat is het hele verhaal. De kijk, de, de, de derde generatie van, van Marokkanen... bijvoorbeeld die meisjes... die zijn allemaal hoog opgeleid. Ja. ja dus die zullen, die zullen niet zo... Uh, 1, 2, 3 in die criminaliteit terechtkomen. Mm -hmm. Ja, maar kijk, kijk als, het is, als straks iedereen hoog opgeleid is... Ja... Dan heb je, heb je geen laag opgeleiden. Ja, ja, nou, Daar ja, hebben we dan de asielzoekers. Morgen hoorde ik, stort, hoor ik van, ja. dat de Bram Moskowitz 5,5 miljoen schuld heeft. Ja, ja, ja. Dat is nog ja, wel een crimineel ja. dan als zzp'er. Dat, e, dat is een uh, crimineel. Een en schuld opbouw van 5,5 miljoen. En dan nog met open arm in de politiek wordt opgevangen. En dat is een blanke dan. Ja, dan denk je wel. Waar hebben we het over. Nou luisteraars... Ja, u hoort dat onze gasten zijn toch behoorlijk, uh, uh, die hebben behoorlijke belangstelling voor alles wat er vandaag de dag allemaal voorbij komt op het nieuws. En uh, dankzij het feit dat ze daar belangstelling voor hebben, hebben wij ook weer een leuke discussie hier uh, aan de stamtafel Willem. Ik kijk even naar jou. Ik sta aan de rand van de stamtafel. Want jij, en, uh, hebt, want jij ja. hebt een toverstafje. En dat, nou, ja. maar daar ben ik aan geopereerd hoor. Dat, uh... <laughs> ja. Maar jij wilt vast een stukje muziek horen. Dat bedoel ik te zeggen. Ik kom uit het oosten van het land. en uh, Daar hebben natuurlijk Herman Vinkers. En Herman Vinkers heeft net een nieuw cd uitgebracht van... Uh, Go with the flow in Almelo. Ja. Hoezo? Nou zo. Nee. En ik heb hem gebeld. Ik zei, hoe kom je aan die titel? En hij zegt, van, uh, hij zegt dat, uh, dat heb ik hiervan. De flow dus, dus float maar mee. Aquarius, Libra, Leo, Cancer, Ralph, Charles, Paul, Larry. Does freedom, And I like a woman who can hold her own And if you get that description, baby a woman that's quiet, a woman who carries herself like Miss Universe, a woman who would take me in her arms and she would say, child, yeah, and if you fit that description, this is for you especially. Wie flow dan in de uitzending bij Zie van voor het luisteraars? De, de floaters waren dat, hè? toch, Willem? Het waren, er waren de floaters en niet de Flotes in Almelo, want dat is helemaal Vinkert natuurlijk, hè? <laughs> Oké. Okay. Ja, die was van een week in de Wereldraad door, zag ik. En, uh, deed daar een, uh, hij heeft een. Hij heeft een nieuw album uit, volgens mij. Met allemaal. Uh... Ja, en uh, de, de titel is nog niet genoemd op de radio. Go with the Flow in Almelo. Go with the Flow in Almelo, ja. ja. Dat is soms erg mooi, soms ja. staat de stoplicht op rood, soms op groen. Maar in Almelo is altijd wat te doen. Ben ons wel? Ja, zo is het. Uh, nou, maar waarom waar kom hebben... je dan hier? Wat zeg jij? Waarom kom je dan hier? Uh, <laughs> nou, er was een hoop werk te doen hier. <laughs> Ik zei het al heel zachtjes. Dus op opbouwwerkers. <laughs> het is uh, een soort van uh, hulpverlening. Gastarbeider. Nee, zo mag je dat niet meer zeggen tegenwoordig. Oh, nee. oh nou, oké. Okay. Nee, nee, want ik ben echt geen gast hoor, dat kan nou, ik je wel vertellen. Nee hoor. Nee. Niet meer hè? Nee, nee, nee. <laughs> je vragen Ze vragen dus mij even: heb je nou het gevoel dat je hier ingeburgerd bent? Nou, ja, het gaat gewoon vanzelf. Vraag dus in Wijnand. Bijna een ben je ingeburgerdien? <laughs> burger, wij nam burger. Nou, uh, vanzelf, hè, mijn naam, uh, ik heb mijn naam mee. dan dus. ja. hey, nou ben ik geen zandvoorter, maar ik heb nog een vraag aan jullie, misschien dat jullie het weten. Uh, hoe, hoe zit het hier met het, uh, het huisvestigingsbeleid? Uh, jonge lui die hier wonen en graag op zichzelf willen, hebben die kans op een, uh, op een leuke kamer, betaalbare kamer, moet ik dan zeggen, in zandvoort? Je moet gewoon flink sparen en daarna kan je misschien wat kopen of huren. Ja. Uh, voor iedereen geldt eigenlijk gelijke regels. Of je nou van buiten zover komt of binnen zover komt. Ja. Als je aan de beurt bent en uh, dan... Uh... Ja, ik vraag dat omdat ik een zoon uh, heb... Uh, die, die, die al uh, maanden op zoek is naar, naar een kamertje. Of een kamer. En dan komt hij wel eens wat tegen van... Uh, nou, pak weg 2,5 bij, uh, bij 3 meter. Eigenlijk een hockey. Waar net een bed in kan staan en een heel klein tafeltje. En daar moet hij dan 4,500 euro uh, uh, huur voor gaan betalen. Ja. Hoe is dat hier in Zandvoort? Ik denk dat hetzelfde. Hetzelfde, Denk ja. Ik denk het over hetzelfde. Wijnand, ik zie jou weer uh, pijn. pijn. Ja, <laughs> <laughs> nou ja, kijk, we hebben nu hier uh, woningbouwvereniging De Kei. Ja. En daar zijn... Is dat een, uh, is dat, uh, een beschermingsorganisatie voor, voor, voor kraken? Voor antikraken? <laughs> nee, oh, niet is een officiële woningbouwvereniging. Ah, Oké, okay. oh, want je hebt dus... ook de, de Kei is toch ook een uh, antikrakenorganisatie? Nee nou, ja. hoor. Een zwerfkei of zo? Ja. Nou, nou, niet in Zandvoort? Ja? Niet in Zandvoort, maar in Haarlem wel, dacht ik, okay. dacht ik hoor. Goed. En uh, de gemeente heeft natuurlijk uh, prestatieafspraken met hun. Ja. En, uh, maar ja goed, uh, daar, daar is geloof ik nog discussie over. Hè? Het is een uh, heel duidelijke woningwet waarin alles is geregeld. En, uh, ja. er, uh, het het mm, rare mm. is dat er nu sociale woningbouw of verkocht wordt... Of in de huur opgetrokken wordt boven de huurgrenzen. Je bedoelt is... bewoond verkocht? Daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Ja. Nee, maar bedoel je bewoond verkocht? Ook. Ja. Dat, dat wordt ook wel gedaan. Maar ja. dat, dat leegkomt, wordt dan voor. geupkreet en. en ja, koopgevoegd. Ja, niet allemaal. Maar er wordt wel. Nee, verkocht. Niet allemaal, maar er wordt wel. Maar, je, maar je, je weet eigenlijk. Ze hebben dus een prestatieafspraak met de gemeente. Ja. Maar ja, de controle daarop. Dat, dat vraag ik me wel eens af. Uh, of die. Uh, of je, kijk. Als gemeente moet je precies weten van zoveel woningen hebben... zoveel sociaal en, en zoveel kan daarvan verkocht worden. Want er is natuurlijk wel een trend dat, dat veel mensen een woning kopen. Want de rente is laag. Ja. Uh, de prijs van huis is heel laag. Ja. Ja, dus, nou, dat, dus, dat zal weer een beetje aan het optrekken, hoor. Het uh, gaat nu huizen. weer omhoog. Ja, uh, dat aardig. zijn altijd golven, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, uh, nou ja, terug was het heel gunstig. Maar uh, ik vraag me altijd af van... ja. Uh, die, die prestatieafspraak... daar dus nu een nieuwe woningwet mm -hmm. Wanneer is die gekomen eigenlijk? Want, ah, want vroeger... we hadden vroeger ook wel een prestatieafspraak... met gemeenten maar maar... Ja, de KEI was gewoon een, een, een zelfstandige... organisatie. En die, die, die kon eigenlijk doen... wat ze wilden. Is dat, is dat nou... Uh, een de, de, de, de, de woningcorporatie? De Kei? Ja, ja, ja, ja. ja, het komt vooruit... Dus, het is een corporatie, corporatie. Die hebben de EMM, wat we hier vroeger hadden eigen woningbouwvereniging in Zandvoort, die hebben ze iets overgegaan naar de kei. En, ja. uh, en die behartigen nou die belangen, die hebben dat hele pakket overgenomen. Ja. En daarin... Uh, ja, maar dat die woningbouwvereniging zelf ook in de problemen zijn geraakt. En, en, en niet meer dingen mogen doen die ze daarvoor wel deden. Ja, nu ze, ze moeten ze geld zien te genereren. Ze moeten geld uh, binnenhalen. Dat, dat gebeurt via middels verkoop van, uh, van woningen. Ja, ja. Ja, elke ja, zonder... ja. Anderhalve dom, geloof ik, dat betekent dat is niet geld. Nee. Als je nou hier in Zandvoort uh, al jaren woont bij je ouders... en je wil uiteindelijk in aanmerking komen voor een sociale huurwoning hier... hoeveel jaar moet je dan op rekenen voordat je een keer aan de beurt bent? Ja, je moet dan aan bepaalde eisen voldoen. Mm -hmm. Inkomen, uh, allerlei ja, ja. dingen. En dan moet je inschrijven op woningen die leegkomen. En dan uh, ben je de zoveelste in de rij. En, ja. Ja. Maar het is niet zo dat je... Dat je, een je, keer dat je ja, je moet eerst, je moet eerst uh, uh, lid worden, geloof ik, hè, van de woning. Nou. Je kan niet zomaar uh, inschrijven. Je moet eerst lid worden en dan gaat het uh, op de datum dat je... Ja, want het kost nog geld ook, hoor, om in te schrijven. Ja, je moet, je moet, ja, nee, je moet, aan, je moet aan inkomenseisen voldoen. Wil je ja. in name inkomen voor een sociale huurwoning? Dat, is dat klopt, ja. Dat klopt. Uh, globaal is dat maar, een beetje de, de, de, de, ja. de, de, de trend. en. Ja, je ja. mag niet meer dan, uh, dan geloof ik, uh, uh, 35.000 bruto verdienen of mm -hmm. zo, 34, zo ergens ja. is die grens. Ja. En dan kom je in aanmerking voor, maar er is een grote groep, dus die boven de 34 zit. Ja, ja en daar is, uh, die, die hebben eigenlijk geen geld om te kopen. En die, die, die komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dus okay. daar is een groot probleem natuurlijk. Ik ga nog even naar onze buurvrouw in de overkomen. Want ze komt nou aan de tafel en is ze meteen de klos natuurlijk. Doei. Ja, pak even de microfoon erbij wil. Uh, uh, ten aanzien van, van jouw kinderen. Jij woont in Zandvoort ook, hè? Ik woon in Zandvoort. Je woont in Zandvoort ja. al, al jaren? Ja. En uh, hoeveel jaar praat je dan over? 55. 55 jaar? Ja. Oh. Hé, hey, maar luister. Uh, ten aanzien van En ik je... ben nog steeds geen Zandvoorts. <laughs> Ja. Hey, maar ten aanzien van jouw kinderen, hoe, uh, zijn die, uh, heb je al kinderen die op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte? Nou, nee, ik heb twee kinderen die de deur uit zijn. En die hebben alle twee uh, een, een leuke woning via de kei gekregen. Destijds nog de EMM. Hebben ze daar lang op moeten wachten? Die woning. Ja, we moeten allemaal lang wachten. Ja, het is geluk hebben of niet? Uh, ja, ja, kijk, ja. Ik, ik moest destijds dat ik zelf uh, een woning zocht heeft mijn vader er een voor me moeten kopen. Want toen destijds, dat 35 jaar geleden... waar ik het over heb, was het... Uh, in Hoofddorp wordt gebouwd, ga daar maar naartoe. Ja, ja, ja. ja. ja. Of uh, Velse, ja. broek. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde uh -huh. gewoon in Zandvoort blijven. En destijds uh, ervaarde iedereen het eigenlijk... een beetje als, als een soort ballingschap. Want je moest eerst in Noord beginnen... Ja. Zandvoort Nieuw-Noord. En daar moest je maar eens een keer je beurt af gaan wachten... tot je richting centrum zou mogen. Weet ja, ja. Je? Zo was dat toen. Want het is net zo'n in Haarlem. En... Iedereen wil in het centrum wonen waarschijnlijk. Ja, ja. ja tuurlijk. Dat is toch het ja. allerleukste. Ja. De, tenzij je natuurlijk niet van de drukte houdt in de zomer. Dan, mm -hmm. uh, ja, dan moet je niet in het centrum gaan zitten. Maar nee. uh, mijn kinderen hebben destijds... dus als we dan weer zoveel jaar later waren... Uh, toch de een heeft vijf jaar moeten wachten... en de ander acht jaar. Oké. Okay. Ja, en dat is een beste tijd. Ja, ja. Ja. Dat is wel gemiddeld zo ongeveer. Ja, zo ja. vijf jaar is het gemiddeld, geloof ik. Ja. Gemiddeld, ja. Want uh, een van jouw kind, jouw dochter, die ik ook ken, die, die woont nog thuis. Mijn jongste, ja. ja maar is die, is die nu al, heeft hij zich al in laten schrijven om... Nee, is nog pas vijftien jaar. Ja, maar goed, als ze acht jaar moet wachten, is ze 23. <laughs> ja, maar, maar mijn jongste dochter zegt dat ze nooit bij me weggaat. Dus. Ook, ook. <laughs> Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, goed. Nee, we ja, zeggen het, die... het nu al over Amerika. Want uh, daar, ja, ligt, nee. daar ligt harder nou, het harder Het is wel zo dat kinderen steeds langer bij hun ouders blijven wonen. Hè. Dat valt me op. Nou ja, en... dat kan ook eigenlijk niet anders. Hè. Nee, Je deze... wordt min of meer gedwongen. Is het niet door, door het gebrek aan, aan adequate woonruimte. Dan is het wel door het gebrek aan financiën. Ja, door ja. flexibiliteit. En, en, en de onmogelijkheid om een eigen huis te kopen. Ja. Dus ja, wat moeten ze? Ja. Ja. Nou, bij, bij hun ouders dan uh, blijven wonen. Gezellig. En, maar die ouders, ja, luisteraars... Ja, net als vroeger, hè? Maar die ouders dan wel verwennen... met name de moeder aankomende zondag. Want ik vertel het nog maar eens even... want dat is ook de reden dat onze gasten hier naartoe zijn gekomen. Ja, dat zijn, uh, uh... En dan moeten we het toch gewoon wel eens even melden. Want misschien zijn er luisteraars die het tweede uur pas hebben ingeschakeld. Omdat ze uh, gewoon nog onderweg waren uit hun werk. Maar aankomende zondag... ik laat het onze gasten toch nog maar een keertje vertellen. Wil, uh, Wijnand, uh, vertel jij nog even aan de mensen... wat er zondag gaat gebeuren hier in Zandvoort. Uh, nou, zondag uh, om 11 so, uur... er staat een enorme uh, brunstafel. En dan kan iedereen die uh, een kaartje gekocht heeft... Dan bij de Bruna, bij Primera, bij de VVV en bij Kaaspaleis Tromp... Ja. Uh, die kan dan daar aanschuiven. En dan houden we, kunnen we de moeders... die kunnen we dan eens uh, in plaats van het gebruikelijke ontbijt op bed... Kunnen we ze dan eens uitgebreid in het zonnetje zetten? Ja. En genieten aan tafel. Overdekt heb ik ze zojuist Overdekt. gezien. Overdekte tafel. Er komt muziek zijn. bij. Er komt muziek bij. Ook nog. Een Ook uh, nog. springkussen. Voor de moeders? Uh, oh. <laughs> Slechts 5 euro per gezinslid, dus ook voor de moeders 5 euro, maar per gezinslid, want iedereen uit het gezin kan deelnemen. En uh, voor die 5 euro uh, krijg je dan het hele ontbijt, maar je kan voor 1 euro, kan je gewoon ergens lekker koffie of thee koffie gaan thee, ja. In de box zit een uh, fouché en dan kun je dan uh, uh, voor 1 euro koffie of thee of uh, wat anders kopen. Dus u hoort het, luisteraars. Het is uh, ja, een hele gezellige boel lekker, hier. Lekker, lekker. Uh, en ook nog de Kofferparkmarkt. Uh, dat wil ik ook nog even noemen. Uh, Die is mooi aansluitend. Hè? Ja, ja. on-air events uh, organiseert dat Dolly toch? Hè? Dus, ja, klopt. Ja, op het Gasthuisplein. Op het Gasthuisplein. Ja. Ik, ik zeg, uh, als u, uh, dames en heren... Uh, als u de radiopresentator voorziet, hebben we voor het op. Ik privé wil ontmoeten. Op <laughs> privé wil ontmoeten. Hij staat met al zijn tweedehands handel, staat U, kun, hier. Ja, u kunt, kunt kleiduiven schieten, Ja, kleiduiven schieten. Of hij ligt, ligt, ligt, ligt naar de, de komafakken. Dat kan ook. <laughs> ik ben van plan inderdaad ja. naar die markt toe te komen. Het lijkt me best leuk. Maar om zelf te staan bedoel je. Met ja, handel. Ik heb, ja, ik heb, Wat uh, ga je allemaal verkopen? Nou, dan ik zelf? zal je vertellen, Dolly, uh, uh, ik, ik ga natuurlijk eerder samen. Ik ben mijn huis ook aan het verkopen. Uh, oh! Toevallig in oh, Dus het wordt officieel? Het wordt officieel. Dan krijgen we een feestje. Ja, maar luister. Uh, oh, ik woonde... Want jij zei het net over Velsenbroek... en daar wil ja. ik niet heen. Maar ik, ik, daar woon ik dus. Ja. Ja, prachtstad. Prachtstad. Ja, ja. <laughs> hey, maar uh, dat huis... Dat, dat, uh, dat wordt nou een beetje opgeknapt. gaat ga ik verkopen. Uh, maar je begrijpt het al. Dan heb je natuurlijk twee inboedels. Ja, heb je twee bankstellen. Uh, twee nou ja, die bankstellen, die bankstellen waren wel af hoor. Die waren, ah. die, dus dat, dat, daar, dat komt er niet eens met de kringloopwinkel in. Het gaat ja. gewoon de, de laadbak op. Maar uh, uh, ja, je hebt dubbele servies uh, goed en zo. En dat ben ik inmiddels ook al met mijn kinderen al kwijt. Want die hebben natuurlijk Was, ook servies. Ja. Ja. Huh? Wasmachines? Nou, nou wasmachines. Nou, uh, uh, uh, ik, heb, ik heb een hele hoop van die kleine dingetjes allemaal. Die, Snuisterijen. Die, ja, strijken. Bouwt, uh, noem alles maar op. Oh, okay. Die allemaal eigenlijk in aanmerking komen voor de, voor de, voor de kofferbakmarkt. Uh, nou, leuk. Je hebt ook een hoop cd's. En ik heb ook oude lp's. Nou, ik weet niet of dat zin heeft om met lp's nou op de kofferbakmarkt uh, te Ja, dat komt weer nou, terug, hè? Ja, die zijn cd's popular, zijn uit hoor. en de uh, ja. lp's komen ja. weer terug. Ja, vernieuw. Maar ja, verniel, ja. Uh, uh, uh, ik, ik heb me laten vertellen dat het nou moet gaan om, om lp's... die eigenlijk een beetje zeldzaam zijn. Die... die, die uh, want ja, een, een, een, een, een oude LP van, van Frans Bauer, ik noem maar iets, of de kermisklanten. Of, of, uh, nou, ja. je moet maar net fan zijn en die LP niet hebben. Ja, een een boel, kan je in de slagslaanzettel? Ja, er zijn een heleboel ja. mensen die, uh, die loeren erop hoor. Ja, ja. ja, ja klopt. Ja. Oké, okay, nou, ik, ik zou ze toch maar meenemen. Ik heb een, zeg maar. Ja, maar ik heb een paar honderd van die dingen thuis staan. Nou, neem je elke, er zijn vijf kofferbakmarkten dit jaar, ja. dus dan neem je elke keer wat mee. Maar dat was het leuke, dat kan, ja. ik, wel, kan ik wel vertellen trouwens. Er was, was een ziekenomroep in, in Beverwijk en ik werkte voor, destijds voor Radio Beverwijk. En die ziekenomroep die, uh, deed al zijn LP's uh, weg, en die werden gewoon bij het grofvuil uh, gedumpt. En die heb jij toen meegenomen. En nou, niet alles, maar... Want dat, dat... Kijk, en daar moeten wij zondag een heleboel geld voor gaan betalen, ja. dames en heren. <lacht> dat wordt dat wel een redbrand blijven. Nou, dat, is, dat, is mijn, dat is mijn volgende vraag. Wat, wat, wat is nou zo'n LP waard eigenlijk? Want, wat wordt er dan voor gegeven bijvoorbeeld? Ja. Maar zijn het gewoon LP's? Of dus een A en een B kant? Of ook een C kant? Want dat maakt het speciaal natuurlijk. Ja, als je ze, als je ze dus in zo'n jukebox plaat, uh, plaatst. Dan staan ze zo ook echt overeind. Hè? Dan, dan zijn ze geld waard. Ja. <laughs> maar dan zijn het weer singeltjes. Dus, uh, ja. <laughs> nee, maar eventjes. Uh, alle gekke het stokje. De, ze, daar werden daar. Daar, daar ook, ja, maar uh, er is uh, 10 mei ook een uh, jazzconcert, dus het is ook leuk als de mensen uh, vanuit de moederdagbrunch, ja. eerst even een wandelingetje over de kofferbakmarkt en daarna door naar de krocht, naar het jazzconcert of andersom natuurlijk. Oh, okay. Vanuit het jazzconcert ja, bij Charles. Charles langs en dan al zijn jazzplaten kopen. Hey, en waar, waar is dat jazzconcert? In de krocht. In De Krocht. Ja, ja, ja. Oh, Erik Timmermans. Die, uh, ja, oké. Okay. Ja, die komt weer. Ik weet niet met wie, maar het wordt weer een heel mooi concert. Nou, dat kunt u ongetwijfeld uh, via Google kunt u dat, uh, opzoeken, luisteraars op internet, als u wilt weten of er eraan komen. Hier de VVV, hè? Ja, wat Het begint om half drie. Ik weet niet of, of, of, of half drie. Uh, zal, zal, ik, zal ik eens even, even kijken? Ja, krocht kijk. Krocht, Zandvoort. Maar ik heb, het, ik heb het in de map. Oh, ze heeft het in de map. Nou, Dolly loopt nog even snel in de map. We hebben nog een minuut, Willem. Of? Dolly loopt toch niet zo snel. Willem, we hebben we nog minder dan wil... een minuut. Minder? Nou, iets minder. Ah. Ja, 1857. Nou, luisteraars, dan moet ik gewoon afscheid nemen. Willem start nog een plaatje. Ik dank onze gasten, uh, Leo Miesenbeek en, en Wijnand Burger... voor hun komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan ja. En uh, ik wens jullie heel veel uh, succes met jullie, uh, met jullie inspanning... Uh, voor dat hele gezellige moederdag evenement hier in Zandvoort, aankomende zondag. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Dolly? Max Ionata komt zondag. In de krocht. Oké, okay, nou kijk. Dankzij de snelheid. En hoe laat? Half drie. Vriend, ja. Luisteraars, nogmaals bedankt. Fijne weekend. En tot de volgende keer. Er waren mooie baby's bij. Maar niet